Rick met het NOS-journaal. Bij begin de Keniaanse havenstad Mombasa zijn zeker drie mensen omgekomen. Zeven mensen raakten gewond. De slachtoffers vielen toen een bom afging bij een busstation in het centrum. Ook in een toeristenresort in Mombasa ging een bom af, maar daarbij zijn geen doden gevallen. De Nederlandse ambassadeur waarschuwt Nederlanders in de stad om binnen te blijven. In Lelystad heeft een voorbijganger 61 vaten met chemisch afval gevonden. Daarin zaten honderden liters vloeistof. De vaten zijn vermoedelijk uit een auto gegooid. De politie denkt dat het drugsafval is, maar laat nog onderzoeken wat er precies in de vaten zit. In de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk lijkt rust teruggekeerd. Vanochtend waren er volgens Oekraïnse veiligheidsdiensten zware gevechten... tussen het regeringsleger en pro-Russische activisten. Het leger probeert de stad te heroveren op de activisten. Rode Jesse is gedegradeerd naar de Eerste Divisie. De club uit Kerkrade wist met 1-0 te winnen van Koei Diekels. Maar omdat NEC op het nippertje met 2-2 gelijk speelde tegen Ajax... eindigt Roda onderaan de ranglijst. De club speelt volgend seizoen voor het eerst in 41 jaar niet meer in de Eredivisie. 75 NEC-supporters zijn weggestuurd bij de Amsterdam Arena omdat ze kwetsende spreekkoren zouden hebben geroepen. Volgens de Nijmeegse club heeft burgemeester van der Laan van Amsterdam de helft van de fans naar huis gestuurd vanwege antisemitische leuzen. NEC neemt afstand van het gedrag van de supporters, maar zegt wel dat er ook mensen naar huis zijn gestuurd die niets verkeerds hebben gedaan. Het weer in het midden en zuiden blijft het lang helder... en daalt het kwik tot rond het vriespunt. Aan de grond kan het min 5 worden. Morgen overdag wolkenvelden, maar vooral in Limburg ook wat zon. En het is dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk. Welkom. To the Mixon mix zone, we can mix. Mix zone, we can mix. Mix zone, we can mix. The most danceable tracks in 60 minutes. This is your DJ, DJ Charles. Get cracking. and get shit cracking. DJ Charles in control. Oh <laughs> DJ